Waterbalk moet met het NWS-journaal. De Belastingdienst zet 200 extra controleurs en ICT-specialisten in... om teveel ontvangen kinderopvangtoeslag terug te vorderen. Vorige week werd bekend dat 1 op de 3 ontvangers van kinderopvangtoeslag... geld moet terugbetalen. Ook ontvangers van de zorg- en huurtoeslag worden onder de loep genomen. Mensen die geld moeten terugbetalen krijgen daarvoor minimaal 2 jaar de tijd. Voor het eerst in maanden zijn er 24 uur lang geen doden en gewonden gevallen in Oost-Oekraïne, zegt de Oekraïnse president Poroshenko. Volgens hem begint het staakt het vuren met de pro-Russische separatisten eindelijk te werken. De president presenteert later vandaag een plan voor sociale en economische hervormingen, waardoor het mogelijk moet worden om over zes jaar lidmaatschap van de Europese Unie aan te vragen. De EU en Oekraïne hebben al een handelsverdrag afgesproken, maar de uitvoering daarvan is uitgesteld om Rusland niet voor het hoofd te stoten. De politie heeft vier mensen opgepakt voor koperdiefstal bij hoogspanningstations. De drie mannen en een vrouw zouden vorig jaar koper hebben weggehaald... bij verdeelstations in het oosten van het land. Wat volgens de politie levensgevaarlijke situaties veroorzaakte... voor medewerkers van elektriciteitsbedrijven. Na de diefstallen is een speciaal rechercheteam opgericht. Van de vier verdachten komen er drie uit Arnhem. Eén man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De recyclingsbedrijven waar ze het koper inleverden worden niet verdacht. Accountants willen met nieuwe maatregelen het vertrouwen in hun sector terugbrengen. Zo krijgt elk accountantskantoor een raad van commissarissen die het werk controleert. Ook moeten accountants een beroepsheid gaan afleggen en komt er een beperking van de bonussen. De beroepsgroep ligt onder vuur na een aantal schandalen over onder meer ondeugdelijke rapporten en belastingfraude. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de namiddag en avond maakt het noordoosten kans op een bui. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en kan er wat regen of motregen vallen. En dan is het zo'n 18 graden. Dit was het RMW Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 net nu ZFM luncht Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. iedere werkdag van twaalf tot twee. Zo hè? Ja, zeg dat wel. Ja. Je had een woorden uit mijn mond. Ja, laat ik zeggen. Er staat een kriebeltje in mijn keel. Het zit er nog trouwens. Moet je krabben? Nou ja. Even kussen? Even, kuchen. Even kuchen. Ja. Goedemiddag, dames en heren. Daar zijn we dan nou weer. Ja, gezellig. Het is donderdag. Het is 25 september vandaag. En uh, het wordt nu echt een beetje herfst, hè? Dus lekker gewoon. En je, en je wind om je oren en zo. Is ook wel weer lekker, toch? Natuurlijk. Ja, Heerlijk. Jo. En morgen is mijn kind jarig. Oh, is dat zo? Feestje, feestje, ja, oh. ja, ja. 28 Wa jaar. Oh, waar is het feestje? Ik heb geen idee. Oh. Ik heb er nog niks over gehoord, maar Het ja. zal oh. er wel komen. Het feestje. Ja, er moet wel een feestje komen natuurlijk. Ja. Hey uh, kind, feestje hoor morgen. Ja, zo is het. Mm. <laughs> Goed, uh, maar, uh, we, nou ja, u heeft haar stem al gehoord, dames en heren. Dolly is er ook weer gezellig, hè, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Donderdag, ja. ja. Donderdag, hè? Ja. Uh, en uh, we gaan er weer een leuk programma van maken. We weer mooie muziek klaarstaan. Leuke muziek klaarstaan ook vooral. Als dus alle systemen blijven draaien, dan gaat het allemaal helemaal goed. Het is de de donderdag vandaag, hè, straks. Uh, na ons gaat uh, uh, Bart van der Meer door. <coughs> en... Uh, Hans was natuurlijk van 4 tot 6. En vanavond uh, Alternative FM en App Vloed Live. Nou ja, het is weer een drukke mooie dag op bij IFM Radio. En het wordt eigenlijk met de dag leuker. Hè? Ja, binnenkort weer een nieuw programma erbij. En zo. Morgen ook uh, een nieuwe, nieuwe Euro Breakdown. Dat is ook weer leuk. Met een uh, nieuwe presentator. Ja, wat leuk hè? Ja, ja, ja. Nieuwe ja, presentator een... hè, morgen. Ja. ja. Ja. Een presentator krijgen we allemaal. Met een mooie stem. wat een zo'n stom geluid. Een heel mooie stem gelijk ja. Ja, ach. Oh. hey en, de... en Ruud, en ja. morgen, morgen. Wat is er morgen nog meer? Morgen op de Zandvoortse televisie, CFM TV. Oh ja. De reportage over de windmolens. Dus oh. gaan allemaal aan die televisie zitten. Eh... Uh. Nee, je moet, je moet niet aan die televisie gaan zitten hoor. Voor de televisie ja, zitten. Precies, in, in als je eruit gaat zitten. Je dan... op, aan, in, op. Nee. Als ja, je hoe dan, zit het nou? Als je nou aan de televisie zit. dan gaat het fout. Want dan kom je misschien aan een knopje waar je helemaal niet aan moet zitten. Dat, dus, nee, oké. Okay. Je moet nee. er ook niet in zitten. Nee, ja, het is moet... net als met die grote krocht. Je weet het op het laatst niet meer, hè? Ja, het is een rare straat in voor die ja. grote krocht. Ik ja. vind het een rare straat. Aan de grote krocht, in de grote krocht, nee, op de grote krocht. Nee, er zit niemand kroch. aan, dat is het probleem. Er zit er één in, er zit er één op maar niemand aan. Nee. Een hmm, rare straat. Ja. Maar goed, nou goed, laten we het daar niet over hebben. Morgen uh, een mooie morgen, reportage. Morgen een interview op, uh, met uh, Albert Korper, de deskundige op het windmolengebied. Een opgenomen op zee. Ja? Ja. Je zag er wel een beetje zeesiek uit van me. Ik. ik was helemaal niet zeesiek. <lacht> ja, want ik heb het interview gedaan, dames en heren. Ja, het zit een, beetje, ik, zit een beetje eigen reclame te maken die dolle hier. hier. Nou, waarom nou? Je is helemaal eigen reclamezitse. Ik wel, ja. ja. Met je eigen promotie. Ja, ik heb ja. wel. Ik zal het er achter. niet meer over hebben. Maar wel 12. kijken hoor, mensen. Ja, mensen wel kijken. Boy. Kanaal 40 tussen 10 en 12. De prachtige film gemaakt door onder andere Rob Bossink over het windmolenprobleem. En ik heb het al gezien, want ja, ik heb een voorvertoningen. En wat uh, vond je ervan? Ja, prachtig. Goed zo. Prachtig. Maar goed, vandaag de vrijwilligersvacature. Ook oh, dat nog. 3 in 1. 3 in 1, Stroom, zo moet ik het Regionale nieuws. Ja. Het weerbericht. Hebben is... we nog wat tijd voor plaatjes? Ja, ja er komt er even, er komt er een. Miss Montreal. So hold on to me. Let's see. Miss Montreal. Doe toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe. To. Ja. En dit is uh, Five Seconds of Summer. Nou, het zal maar even langer geduurd, hoor, dan vijf seconds. <laughs> I drove by all the places you used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing Are you somewhere feeling lonely even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? Cause I'm not fine at all. I You sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone. And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, Yet it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just? Was real. How could you be fine? Cause I'm not fine at I all. Was I'd hold you closer than I ever did before And you'd never slip away And you'd never hear me Amnesia heet het nummer. Hij wil graag geheugenverlies. Nou ja, moet hij zelf weten. Krijg je vanzelf. Ja, moet woord. Ja, komt het vanzelf? goed. Hoe heet ik ook weer? Uh, ik ga het even opzoeken. Ja, zoek het even op. Ja. Oké, okay, dit was 5 Seconds of Summer. En... Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. Ook op TV. TV. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. In 1, 1, 1. Vandaag met De Verf. down on your side now the trucks don't work they just make you worse but I know I'll see your face again now the trucks don't work they just make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 Bitter-sweet Symphony. Yeah, no, I Lucky man and the drugs don't work. Oh, yeah, no, face, yeah. Idee van uh, Frans: deze 3-1. Mochten we ook ideeën hebben voor een 3-1? Uh, nou, stuur ze gewoon in op onze Facebook-pagina. Of via de app kan ook. En, uh, na het nieuws straks een hele unieke opname. Die ga ik u straks laten horen. Oeh, wat klonk dat mooi zeg. Als ik straks allemaal een beetje werken wil... Oeh, ik straks nog iets moois voor u na het nieuws natuurlijk. Want we gaan eerst... het uh, regio-nieuws doen. Uh. Voor Zandvoort en de regio. Het regio met... Dolly Ten Dankjewel, Ruud. Luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van donderdag 25 september 2014. Van dinsdag 30 september tot en met zaterdag 4 oktober wordt een deel van de Sofiaweg gestremd. in verband met het realiseren van een rioolaansluiting. Het gemotoriseerd verkeer wordt ter hoogte van de werkzaamheden. met behulp van verkeerslichten langs het werk geleid. Fietsers worden eveneens om het werk geleid met behulp van een fietsersomleiding. Aannemer de wegenbouw gaat in opdracht van Woonstichting De Kei... een rioolaansluiting realiseren op het hoofdriool van de Sofiaweg. Deze rioolaansluiting is noodzakelijk om de nieuwbouwwoningen en appartementen... aan te sluiten op het gemeentelijk rioolstelsel. Om deze aansluiting te realiseren is het noodzakelijk om een deel van de Sofiaweg te stremmen... Een gehele afsluiting kan vooralsnog worden voorkomen... maar als de veiligheid van werknemers en of de verkeersweggebruikers in gevaar komt... kan het noodzakelijk zijn om de weg geheel af te sluiten. Maar er wordt toch alles in het werk gesteld om algehele afsluiting te voorkomen. Mocht dit toch noodzakelijk zijn... dan zullen er passende maatregelen worden genomen om het verkeer om te leiden... In de verraadsvergadering van gisteravond sprak de Raad zich unaniem uit... tegen meer vrijheid voor de exploitanten van windparken op zee. Ook werd geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van het gebied Station Palace. Wat betreft de windmolenparken op zee door in te stemmen met een door de VVD ingebrachte motie... riep de Raad het college van BMW op om verzet aan te tekenen tegen het voornemen van het Rijk om exploitanten van windparken op zee minder te binden aan hun plannen vooraf. Die extra ruimte zou ten koste gaan, kunnen gaan van de belangen van de kustplaatsen... die gevrijwaard willen blijven van het aangezicht van de molenparken. Morgen wordt er bij de lokale, lokale zender van CFM Zandvoort op kanaal 40 van uw televisie... een reportage uitgezonden tussen 10 uur en 12 uur ochtends... over de gruwel die windmolen dicht bij de kust heet... Het is een interview met Albert Korper opgenomen op zee... exact op de locatie waar de windmolens gepland staan. Een belangrijke stap werd tijdens de gemeentelijke raadsvergadering gisteravond gezet... in de aanpak van het gebied tussen het station en het Palace Hotel, entree Zandvoort genoemd. De raad gaf het college van BMW Groenlicht om geld uit te geven om hier te gaan slopen en herinrichten... Het gaat om een miljoenenproject dat vele jaren gaat beslaan en ondersteund wordt door de provincie Noord-Holland. VVD en PVDA hamerden in de raadsvergadering op een goed overleg met de omgeving. Ze drongen er bij wethouder Cohen op aan om het eerder genomen besluit om te beginnen met het slopen van het zwembad uit te voeren. Mocht de wethouder een andere volgorde wensen, dan eerst overleg met de betrokkenen. De wethouder zegt dit toe tunnel is nog gevaarlijker dan eerst werd gedacht. Uit een risicoanalyse van onderzoeksbureau Movaris blijkt... dat automobilisten in de tunnel een veel grotere kans hebben... om betrokken te raken bij een dodelijk ongeval. Het Noord-Hollands Dagblad heeft de risicoanalyse... uit het veiligheidsbeheerplan in handen gekregen... en schrijft erover in de krant donderdag. Volgens onderzoeksbureau Movaris... is er een aanzienlijke afwijking van de veiligheidsnorm... De kans om betrokken te raken bij een dodelijk ongeval in de Velsertunnel... is bijna twee maal groter dan wat is toegestaan. Volgens het Noord-Hollands Dagblad zou op basis van die informatie... de Velsertunnel niet eens open mogen zijn. De Rijkswaterstaat moet overgaan tot grote maatregelen... om wel te voldoen aan het minimale veiligheidsniveau. Zo zou er een compleet verbod op vrachtverkeer moeten komen in de tunnel... En ook moet er bij een file in of voorbij de tunnel al het verkeer over één, reis, goedemorgen, over één rijstrook worden geleid. En daarnaast moet er een beter ventilatiesysteem komen in de tunnelbuizen. In de Indische buurt in Haarlem is vanochtend een overval op een woning gepleegd. Een man met een lichtgevend oranje hesje en handschoenen aan drong de woning aan de Riauwstraat binnen... De bewoonster was op dat moment alleen thuis en zij raakte niet gewond. De dader is er vervolgens vandoor gegaan. De politie is momenteel met een helikopter aan het zoeken in Haarlem. Via Burgenet wordt ook naar de dader gezocht. En volgens signalement is de man blank, 1,80 meter lang en heeft een normaal postuur. Tot zover het regionale nieuws. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanmiddag kan soms een beetje regen of motregen vallen. Vooral in het noorden zijn vrij veel wolkenvelden met slechts sporadisch een glimp van de zon. Het zuiden heeft de beste kansen om de zon te aanschouwen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden van het land. De wind is westelijk en meest matig van kracht. Aan de kust waait het vrij krachtig en zeker aan de noordkust kan het soms ook krachtig waaien. Vanavond en vannacht klaart het vooral in de zuidelijke helft op. Het blijft stevig waaien, maar koud wordt het niet met minima tussen 9 graden in Zuid-Limburg en 15 op Texel. Tegen de ochtend neemt de bewolking toe. En morgen heeft de zon het moeilijk en is meestal verborgen achter een dikke laag bewolking... Her en der valt wat lichte regen of motregen. En de temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden. En een lokale 20er is mogelijk. Het waait overdag matig aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten. En dat is het weerbericht. Gaan we terug naar Rut. Dat was het weer. Leuk, gezellig. En dat was het weer en het nieuws. En ik ga u proberen even iets heel moois te laten horen. Als het allemaal lukken wil tenminste. Als alles, alles werkt. En het werkt. Geniet hier dus van. Dit is zo mooi. Sure. Een, een opname uit de Amerikaanse televisieshow Conan en uh, Conan die besteedt deze hele week uh, aandacht aan George Harrison en allerlei bekende artiesten waaronder de zoon van George uh, Beck en nog veel meer andere, uh, Jeff Lynne geloof ik ook nog, heel veel mensen die gaan in die Amerikaanse televisieshow Conan een, een stuk spelen, een beroemd stuk spelen van George Harrison uh, van wie uh, deze binnenkort, of al oh, er is, dat weet ik niet zeker. Uh, een, een box uitkomt met zijn eerste zes solo LP's... Uh, of uh, solo albums, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, die komen dus uit. En uh, ter gelegenheid daarvan heeft de Amerikaanse televisiepresentator Conan dus besloten om een hele week de George Harrison Fest te organiseren. En dat betekent dat er elke dag dus een, een artiest is die een stuk van George deed. Nou, u hoorde in dit geval, ik vond, iets, ik vond het toevallig op Facebook. En het, is zo, het was zo mooi. Ik denk dit mag ik u niet onthouden. Dit was Paul Simon. Die... Uh, dus uh, live gewoon uh, Heerkamps de Zand speelde. Prachtig mooi. Al zeg ik het zelf. Heerlijk. Dit is Elysium. Brother, do you believe in an afterlife? Our souls will both collide. Some great Elysium way out in the sky. Free from our shackles, our chains Our mouths, our brains We'll open all the gates We will walk Careless Straight into the light I've never felt So enlightened, every page I turn, I only find myself feeling more alone. Posing questions to a silent universe, my very thoughts occur. They just seem to mold and forever in my mind, brother. Elysium. The night. Ja. Belde laatst naar een opticien. Ze zegt de telefoniste, heeft u een ogenblikje? Ik zei, nee, gewoon een lense doosje. Ja, oké. Okay, nou, eh... Uh, to the form. Nick movie. So whether music or madness We live by one of the two By one of the two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 To the phone. All of my fever to the phone Ja, ja, En dat was uh, Nick Mulvey, heet de man. En, uh, ja, het was een beetje hetzelfde sfeertje als het liedje daarvoor, Elysium. Maar ja, dat kwam toevallig zo uit. Uh, ja, dat u niet denkt van dat we u proberen in slaap te krijgen of zo. Dat is niet zo, want dat zal met de volgende plaats zeker niet gebeuren. Dan, wordt, dan raakt u niet van in slaap. In ieder geval, dit was Nick, Nick, Nick Mulvey. En dat nummer, dat heette Fever to the Form. Jawel. En nu? oeh. Ja, ja het allemaal. Ja, het gebeurt. Rod Stewart. Was haar laatste CD. En dat heet She Makes Me Happy. Hoor je het nou, Dolly? Ja, ja. Je maakt zelfs Rod Stewart happy, jij. <laughs> Stuart, and she makes me happy van zijn laatste album dat vorig jaar uitgekomen is, jawel. En we hebben nog één oudje voor u, en dan gaan we naar het uh, NOS nieuws van 1 uur natuurlijk, jawel. Nog één lekker oudje. Als het paradijs toch eens zo mooi was. Yes, sir, <laughs> als, het als het paradijs nog eens zo half zo mooi was. Nou, dan gingen we erin. The Eamon Corner. Ja, en dat was uh, die Amen Corner. En uh, dat, nummer, dat heette dus If Paradise is Half as Nice. En zo zit het eerste uur er alweer weer op. Nou, ah, dat hard, hè? Tjoe, jongen, gaat dat hard? Ja, zo voorbij, hè? Ja, dat is voorbij voor je het weet. Ja. Ja, zo hier. Nou, maar goed, we hebben nog een uur. Ja, en dan is het echt afgelopen, want dan geven we het stokje over aan Bart van der Meer. Jawel. Ja. Al doet het zeer, Bart van der Meer. Nee. Ja, ook een leuk programma, hoor. Toch? Ja. ja. Maar uh, dat doen we dus straks. En uh, we, gaan, uh, we hebben straks ook nog de vrijwilligersfacature van de week natuurlijk. Ja. En, uh, nou ja, en het regio-nieuws en uh, wat er misschien nog meer te tafel komt. Voor nu eventjes uh, gaan we even rusten. En uh, ik zie u zo weer. Of we zien u zo weer. Laat het zo weer tot zo!